Marek Zampersen met het NOS-journaal. In de buurt van Rilland in Zeeland zijn pakketten gevonden met in totaal bijna 1000 kilo cocaïne. Ze lagen bij een dijk langs de Westerschelde. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de drugs een straatwaarde van ruim 73 miljoen euro. Het onderzoek was begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. Er was een melding binnengekomen over een bootje dat dicht bij een zeeschip voer. Afgelopen dag werd aan de andere kant van de Westerschelde een bootje gevonden, maar er was niemand meer aan boord. Het Israëlische leger zegt dat het een ruim 50 meter lange tunnel heeft gevonden onder het El Shifa ziekenhuiscomplex in Gaza. Ook zouden er wapens zijn gevonden in een voertuig bij de tunnel. Het leger heeft video's vrijgegeven waarop de vondsten te zien zouden zijn. De beelden zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Israël zegt al langer dat Hamas vanuit ziekenhuizen terreuroperaties plant en uitvoert en dat er tunnels onder het El Shifa liggen. Hamas heeft dit altijd ontkend. De Amerikaanse voormalige first lady Rosalind Carter is overleden. De echtgenote van oud-president Jimmy Carter leed aan dementie en was al maanden in slechte gezondheid. Juist dit weekend was ze opgenomen in het hospice waar haar man al langer verblijft. Tijdens het presidentschap van Jimmy Carter eind jaren 70 was zijn vrouw zijn belangrijkste adviseur. Rosalind Carter was 96 jaar. De Iraanse rapper die een belangrijke stem werd... van de anti-overheidsprotesten is onverwacht vrijgelaten. Toemad Salehi was veroordeeld tot zes jaar cel... maar hij is vrijgelaten na het betalen van een borgsom. In zijn muziek sprak Salehi onder meer zijn steun uit... aan de protestbeweging in Iran... Die ontstond na de dood van de 22-jarige massa Amini... die overleed nadat ze was aangehouden door de moraalpolitie. Het weer. Vooral in het midden en noorden van het land buien. Het is vannacht niet kouder dan een graad of 9. Overdag wisselvallig met in het noorden de meeste bewolking en regen. Het worden ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM.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 I hear you talk girl now your conscience Just holograms. Look, your love has drawn me from my. Best Life Something special Something special by Best Life FM In education.